Met het nos journaal. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba wordt nog steeds zwaar gevochten. Een paar dagen geleden is het geweld tussen rebellen en het regeringsleger weer opgelaaid. Meer dan 100 mensen zijn om het leven gekomen. Een regeringsbron heeft het over bijna 300. Er zou ook worden gevochten vlakbij een vluchtelingenkamp van de VN. De Zuid-Soedanese president zei vandaag dat het land opnieuw in oorlog is. De familie van een Amerikaanse journalist, Mary Colvin, klaagt de regering van president Assad aan. Colvin kwam in 2012 in Syrië om het leven bij een bombardement op de stad Homs. De familie van Colvin zegt dat het regime van Assad bewust jacht maakt op journalisten en activisten. De politie vermoedt dat er een verband is tussen een ontvoering in Zaandam dinsdag... en de vermissing van een man in Amsterdam. Die is mogelijk ook ontvoerd. Wat het verband dan is tussen de twee ontvoeringen wil de politie niet zeggen. En Andy Murray heeft het tennistoer in Wimbledon gewonnen. Was voor de tweede keer in zijn loopbaan. De Brit versloeg de Canadees Milos Raonic met 6-3, 7-6 en 7-6. Murray heeft nu drie Grand Slam titels op zijn naam staan. De Nederlandse vrouwen hebben in Amsterdam de Europese titel op de 4x100 meter veroverd. Jamil Samuel, Tessa van Schagen, Daphne Schippers en Naomi Sedny liepen in de finale een tijd van 42,04 en dat is een Nederlands record. En dan heeft Tom Dumoulin de negende etappe in de Tour de France gewonnen. Vlak voor de slotklim in de Pyreneeën reed hij weg bij de kopgroep. De etappe van vandaag was een zware, met drie beklimmingen van de eerste en één van de buitencategorie. Dumoulin finishte in noodweer. De Spanjaard Alberto Contador stapte vanmiddag af na 84 kilometer. Het weer. In het noordoosten kunnen een paar onweersbuien ontstaan. In de loop van de avond kan ook elders een bui vallen. Morgen nu en dan zon, maar later opnieuw buien. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Ik wil je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 In a punk cheap hotel She took my heart and she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 One more try, cause a love like this should never ever die. Come back, yes, with me color TV and me CD collection up of Pop Molly. Come back, yes, with me baga sensei, and we can be together for eternity.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 9 Zie je 24 uur per dag. Het is Four steps in the morning, Haha! steps in the day, Haha! steps in the evening, and the darkness is Haha! blazing all. his man and screams the name of love but I'll... Come sunrise to the east. Come wicked witches in the west. West, south, bound with a beating all in line bright, and preachers come down into the street. and <laughs> <laughs> Talk to me, go!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 de Nederlandse Vette vrouwen hebben het leger een paar dagen geleden weer opblaaide. Meer dan 100 mensen zijn om het leven gekomen. Een regeringsbron heeft het over bijna 300 zelfs. En Max Verstappen is op het circuit van Silverstone niet als derde geëindigd in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij werd tweede. De Duits-Finse coureur Nico Rosberg kreeg een tijdstraf. Omdat hij tijdens de race gecommuniceerd had met zijn ploeg. Dat mag niet. Rosberg zakte daardoor van 2 naar 3. Winnaar was de Brit Hamilton. Het weer tot slot vanavond is het meest droog. Later op de avond. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5